Een onmogelijke betovering. Er leefde eens een koning die erg geliefd was door zijn volk en hij hield ook veel van zijn volk. Hij leefde een erg gelukkig leven, maar had absoluut geen zin om te gaan trouwen of had nooit ook maar de wens om verliefd te worden. Zijn onderdanen smeekten hem om te trouwen en uiteindelijk beloofde hij om het te proberen. En dus reisde hij door het land in de hoop om de liefde van zijn leven te vinden. Dus ging hij op zoek naar liefde. Vergezeld door maar één kamerheer. Die, ondanks dat hij niet slim was, een erg goed gevoel had. De koning onderzocht een paar landen en probeerde alles om maar verliefd te worden, maar te vergeefs. Na het einde van twee jaar reizen richtte hij zijn blik weer naar huis. Ze horen opeens het schrille geluid van gillende katten. Het verschrikkelijke geluid komt dichterbij. Totdat ze honderd Spaanse katten langs de bomen zien rennen. Ze rennen dicht bij elkaar. Allemaal dezelfde kant op. Kort achter worden ze gevolgd door twee enorme apen in paarse pakken. Die bovenop Engelse mastiffs zaten. En hoge tonen blazen op speelgoedtrompetten. Ik ben een enorm aap in een paars pak die bovenop een Engelse mastiff zit. Ze worden gevolgd door meer dan twintig dwergen die bovenop wolven en katten zaten. Allemaal droegen ze paarse zijden pakken zoals de apen. De koning en zijn kamerheer waren verbaasd om zo'n bijzonder vreemd tafereel te zien. Even later kwam er een prachtige jonge vrouw die boven een tijger zat in het zicht. Zodra hij haar had gezien, was hij betoverd. Zijn hart was verloren. Wie was die vertoning van schoonheid? Tot zijn vreugde zag hij dat een van de dwergen achterliep op de rest. Wie was die vrouw die bovenop de tijger zat? Prinses Mutinosa, de dochter van de koning in wiens land je nu bent. Ze houdt erg van jagen en ze is nu konijnen aan het vangen. Hoe komen we bij het hof van de koning? Snel nu! Hij bereikte de hoofdstad binnen enkele uren. Hij stelde zich meteen voor aan de koning en koningin. Toen hij zijn naam noemde en die van zijn land, werd hij met open armen ontvangen. Gefeliciteerd met de succesvolle jacht, prinses. Ze zei helemaal niks terug. Af en toe leek het alsof ze wilde gaan praten... Maar elke keer dat dat gebeurde... begonnen haar vader en moeder verder te praten. Zij is zo leuk. Heb je ooit zo'n vertoning in je leven gezien? Waarom twijfel je zo? De prinses is toch zeker enorm knap? Dat is ze dus zeker. Maar om gelukkig te worden... is er meer nodig dan schoonheid alleen. Om eerlijk te zijn... Haar uitdrukkingen lijken me lastig. Onzin. Dat is alleen trots en waardigheid. Er zit niets meer achter. Ik denk dat hoeveel moeite er wordt gedaan om haar niet te laten praten, heel erg vreemd is. De opmerkingen van de kamerheer waren heel verstandig, maar dit soort tegenspraak laat alleen de liefde in de harten van mannen toenemen. En de volgende dag al vroeg koning James om de hand van Mutinosa. Het werd hem toegestaan onder twee voorwaarden. De eerste was dat het huwelijk al de volgende dag moest plaatsvinden. De tweede was dat hij niet met de prinses mocht praten... voordat hij zijn vrouw was. Ondanks de bezwaren van de kamerheer ging hij akkoord. En dus was het eerste woord wat hij zijn bruid hoorde zeggen... de... ja was die ze zei tijdens een huwelijk... De zorgen van de kamerheer werden maar al te waar. De jonge koningin maakte zichzelf erg populair aan het hof met arrogantie en slecht gedrag. Op een dag, toen ze wegreed, kwam ze een arme oude vrouw tegen onderweg. Die een buiging maakte en doorliep. En toen klaagde de koningin. Weet je niet dat ik de koningin ben? Waarom maak je geen diepere buiging? Mevrouw! Ik heb nooit geleerd hoe buigingen te meten. Maar ik wil graag goed doen met het juiste respect. Ze durft te antwoorden. Bind haar aan mijn paard vast en ik zal haar meteen naar de juiste dansleraar in de stad slepen om haar te leren buigen. Ik word beschermd door de veeën. Ik word beschermd door de veeën. Bind haar vast. Goed. Maar je bent gevaarschuwd. Maar toen de koningin haar paard aanspoorde, bewoog hij niet. Uit trots spoorde ze hem meer aan en toen veranderde hij in brons. Wat in hemelsnaam! Slechte vrouw, je kroon niet waard. Ik wilde graag voor mezelf oordelen. En alles wat ik over je gehoord heb, is waar. Ik heb geen twijfel meer. En je zal erachter komen of je de feeën kunt uitlachen. Placida vertelde de feeënkoningin van de avonturen van Mutinosa, En de koningin stelde voor Mutinosa in brons te veranderen. Placida daarentegen was aardig en vriendelijk. En smeekte om een mindere straf. Dus werd bepaald dat Mutinoza levenslang haar bediende zou worden... totdat haar plaats kan worden ingenomen door haar kind. Het is bepaald dat jij mijn bediende wordt. Maar omdat je koninklijk bent, kan de overgang te groot voor je zijn. Ik zal daarom je alleen mijn kamers laten poetsen en mijn kleine hond laten wassen. Mutinosa werd moeder van een lief klein meisje... En toen ze weer op de been was, gaf de vee haar een goede les over haar leven in het verleden en liet haar beloven om zich beter te gedragen en stuurde haar terug naar de koning. Placida besteedde nu al haar tijd aan de kleine prinses. Ze dacht na over wie van de feeën ze kon uitnodigen om Peet tante te worden om de beste cadeaus te krijgen. Uiteindelijk koos ze voor twee aardige feeën. en ze besloten dat ze alles gingen doen voor haar. Ze noemde haar Graciella. Je weet, lieve zusters, dat de meest gebruikte manier van wrok of straf onder ons... bestaat uit het veranderen van schoonheid in lelijkheid. Van slimheid naar domheid. Of hoe er iemand eruit ziet. Wat het beste werkt, is dat een van jullie haar schoonheid geeft... en de ander heel goed begrip. En dan zal ik ervoor zorgen... Dat ze nooit zal kunnen veranderen in iets anders. De twee peetantjes gingen akkoord. En zodra de kleine prinses Hakadoos had ontvangen, gingen ze weg. Placida besteedde al haar tijd aan de opleiding van het kind. En ze slaagde goed. Want kleine Graciella werd zo aardig. Dat zelfs toen ze een kind was. Haar faam overal bekend werd. Maar te veel zelfs. Op een dag werd Placida verrast door een bezoek van de feeënkoningin. Ik hoorde en was verrast over hoe je Mutinosa behandelde. Je hebt haar erg teder behandeld toen ze bij je was. En ik ben nu gekomen om het onrecht wat ons is aangedaan te wreken. Je hebt ervoor gezorgd dat ze slim en lieflijk opgroeide... en dat ze niet veranderd werd. Ik zal haar in een betoverde gevangenis stoppen... Ze zal er nooit uitkomen, totdat ze veilig in de armen ligt van iemand, waar ze echt van houdt. Het zal mijn taak zijn om te zorgen dat dat nooit gebeurt. Toen ze bijna volwassen was, was Graziella niet alleen erg ontwikkeld, maar ook een heel aardig meisje. Bonetta, kom kijken! Wat kan dat nu zijn dan? Het zal een meerman zijn. Een man? Zeg je dat nu? Opschieten, zodat we hem beter kunnen zien. Hij droeg een gevlochten mand gevuld met zeldzame schelpen die hij aanbood aan de prinses. Mijn god, wat was dat een lelijk wezen. Ik hoop dat alle mannen niet zoals hem zijn. Nee, inderdaad. Graziella nam beleefd een aantal cadeaus aan die hij meebracht. Daarna kwam hij elke avond blies op zijn schelp of ging duiken en gekke dingen doen voor het raam van de prinses. Ze hield zichzelf tevreden door naar hem te buigen vanaf het balkon, maar ze ging nooit naar de ingang. Waarom? Deze toren is precies de plek voor ons, want we kunnen niet helemaal buiten het water leven. Bonetta nodigde ze binnenuit en ze gingen in de laagste verdieping wonen wat helemaal gevuld was met water. Geen twijfel mevrouw, je hebt het leven op land opgegeven om aan verliefde te ontsnappen. Maar mijn broer gaat al zowat dood van het verliefd zijn. De prinses ging nu haar hele geschiedenis vertellen aan de zeemermin, die haar verzekerde over hoeveel het haar speet. Misschien op een dag zul je een oplossing vinden voor je problemen. Ik moet zeggen dat ze niet allemaal zo lelijk zijn als de eerste. We hoeven niet meer zo enorm eenzaam te zijn. Ach jee, hoeveel hoop jonge mensen kunnen hebben. Maar wat denk je van die gefascineerde man? Ik kan nooit van hem houden... Maar misschien kunnen ze ons van nut zijn. De zeemermin kwam vaak terug en elke keer sprak ze over de liefde van haar broer en elke keer sprak Graciella over haar wens om uit de gevangenis te ontsnappen. Na even te hebben gepraat, ging Graciella akkoord om de binnenkant van de toren te laten zien. Bonetta bleef beneden met de zeemermin. Omdat ze een hele slimme kunstenaar was, schilderde Bonetta een afbeelding van een knappe jonge man. Met mooi krullend haar, goed gebouwd en mooie blauwe ogen. Toen het klaar was, liet ze het aan Graziella zien. Ik kan nauwelijks geloven dat er zo'n goed uitziende man in de wereld is. Maar ik neem aan dat ik hem nooit zal zien. Dus wat is het nut? Oh jee, hoe ongelukkig ik ben.